naar 7,2 vorig jaar. Binnen deze groep vormen Polen het grootste deel. Kamp komt vandaag met een toelichting. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Uit de werkloosheidscijfers van het CBS valt verder op... dat de werkloosheid onder autochtonen vorig jaar daalde... maar onder allochtonen licht is gestegen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid op de wegen door de sneeuwval. In het hele land zijn strooiploegen bezig om de wegen begaanbaar te houden. En er staan ook sneeuwschuivers klaar, maar die worden nog niet ingezet, zegt Rijkswaterstaat. We zullen altijd eerst uh, strooien om aanhechting uh, van de sneeuw uh, te voorkomen. En we hebben een minimaal twee centimeter daarvoor staan, omdat we uh, als we eerder gaan uh, schuiven, zullen we ons asfalt beschadigen. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Vanochtend gaf het KNMI een waarschuwing voor extreem weer in het midden en westen van het land. De verwachting is dat er zo'n drie tot vijf centimeter sneeuw valt. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een nieuwe behandelmethode gevonden voor patiënten met prostaatkanker. Artsen bestralen niet meer de hele prostaat, maar alleen de tumor. Met de nieuwe techniek is er minder kans op complicaties als blaas- of darmbeschadiging. En wordt het gezonde prostaatweefsel niet aangetast, zegt het UMC.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 En het lukt niet om nieuwe investeerders te vinden. Daar komt nog bij dat Malef van Brussel 308 miljoen euro moet terugbetalen aan de Hongaarse staat. Dat omdat het bedrijf jarenlang illegale subsidies ontving. De geldnood werd acuut toen bedrijven waarmee Malef samenwerkt vooraf betaald wilden worden voor de diensten die ze leveren. Om de schade te beperken wordt sinds 6 uur vanochtend niet meer gevlogen. Het weer vanuit het noorden gaat het de komende uur op steeds meer plaatsen sneeuwen. Gemiddeld valt er 3 of 4 centimeter sneeuw, maar vooral in de westelijke helft van het land kan meer vallen, lokaal mogelijk bijna 10 centimeter. De temperatuur stijgt in het uiterste westen bij een matige noordwestenwind tot plus 1 graad. De rest van het land blijft het vriezen, staat minder wind. ANWW Verkeersinformatie. In het noorden van Dant is het door sneeuw plaatselijk glad. En de sneeuw breidt zich langzaam uit richting het westen en zuiden van Dant. Op de A67 Eindhoven richting Turnhout. Daar is de weg dicht bij knopend door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste door Tilburg-Breda volgen. En dan komt de A12 Arnhem naar Utrecht. Is een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen. Er staat inmiddels drie kilometer en de rechte reis ook is daar dicht. Nu op de A28 as richting Groningen. Er staat voorknop Julianoplein 2 kilometer. Radio Vara radio 1. De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. De weg kwijtraken is geen kunst. Ik was even de weg kwijt. Maar de weg wijzen juist wel. En degene die in Nederland het wegwijzen tot een ware kunst heeft verwezen, dat is Paul Mijsenaar. Hij kreeg eergisteren de Europrijs van het Fonds Beeldende Kunst en hij is hier. In de torenflat in de wijk Vollenhoven in Zeist maken de huurders zich ongerust, want de flat is van Vestia en Vestia ging deze week bijna failliet. Zoals iedere vrijdag berichten we uit Vollenhoven. En dan nog het mooiste natuurgeluid. Is dat het ruisend riet, het gekraai van de haan, het gebalk van de ezel... het gerol van de branding? U kunt nog stemmen tot twee uur vanmiddag op de site van Vroege Vogels. Janine Abbring is zo hier om te vertellen over de geluiden top 40 van Vroege Vogels. En wilt u mij... Ik wou zeggen, wilt u mij geluid zien maken? Surf naar degids.fm een keer een balletje proberen te slaan op een golfbaan, dat valt niet mee. Je komt namelijk zo'n baan niet op zonder een golfvaardigheidsbewijs. En voor zo'n bewijs moet je een examen afleggen. Maar dat gaat veranderen. Een grote groep golfbaaneigenaren introduceert de Nationale Golfpas. En daarmee krijg je toegang tot golfbanen zonder dat je hebt lopen zwoegen voor zo'n examen. Aan de telefoon directeur Lodewijk Klootwijk van de NVG. En dat is de Nederlandse Vereniging voor Golfaccommodaties. Meneer Klootwijk, goedemorgen. Uw plan wordt volgende week gepresenteerd op het grote golfcongres. Waarom wilt u golfers zonder vaardigheden uw kostbare greens laten omploegen? Want eh, volgens mij zijn die examens er niet voor niets. Nou, dat, het valt mee. Beginnende spelers die zijn juist heel voorzichtig met de golfbaan. Die ploegen niet zo snel. Het zijn meer de gevorderde spelers die, die, die grote plagen uit de baan slaan. Maar het, het, waar het ons om gaat is dat we een, een, een, een andere benadering zoeken... Voor de beginnende golfers. Er zijn bijna 400.000 golfers in ons land. En we hebben de, de markt, we gebruiken in de markt al 30 jaar het, het systeem van het golfvaardigheidsbewijs. Dat is op zich heel goed geweest voor de liberalisering van golf. Dat heeft golf veel toegankelijk gemaakt. Doordat het. Wat moet je doen om een golfer te worden? Nou, je volgt een je volgende cursus, doet examen, je bent golfer. U noemt dat de liberalisering van de, van de golf? Ja, voorheen 30 jaar geleden was het was het ingewikkelder. Dan, dan moest je een lid zijn of iets. Dat was, was het was het onbegrijpelijk ding. Dus het golfvaardigheidswet heeft wel gezorgd voor een, voor een soort uh, uh, uh, ja eigenlijk liberaliseren van de golfsport. Maar wat we nu merken, te nu merken, 100.000 golfers de afgelopen vijf jaar erbij en de rondes meten op de golfbanen. De rondes stijgen niet. Dus dat betekent op een hele simpele boermethode methode berekend dat de nieuwe golfers eigenlijk niet spelen. Halen een examen. En daarna, daarna uh, bergen ze hun clubs op en spelen niet meer. Dus, ze hebben er uh, geen zin meer in. Kennelijk. En, en ons, ons idee daarvan is dat, het, dat we in feite misschien wel een fout aan het maken zijn... bij, de, bij het verwelkomen van mensen op de golfbaan. De, we forceren ze dat ze de, in die cursus moeten, zich moeten voorbereiden op een examen en dan een examen moeten doen. Is dat examen dan zo feestelijk moeilijk? Het examen valt op zich wel mee, maar het is de uitgangspunt... als je, als je een sport wil beoefenen dat je eerst examen moet doen. Wij denken dat dat achteraf misschien, of voor deze tijd... misschien niet de juiste benadering is. En wij willen met het Nationale Golfpaspoort... dat op een andere manier aanpakken. Dan ga je niet, gaan we niet bezig met een examen halen. Nee, we gaan op dag één bezig met plezier in de golfsport te beleven. Nou, willen op alle misschien... gebieden willen wij een kenniseconomie worden. En hoe gaat u dat met golf? Gaat u dat afschaffen? Nou, die kennis gaan we... We gaan misschien wel meer kennis toebrengen bij de, bij de nieuwe spelers. Op dit moment is het tien lesjes en dan doe je examen... en dan denk je dat er zijn. Maar die mensen die we door dat examen hebben gehad... Die, die zijn nog helemaal niet thuis. Dat is geen sociale binding. Met die mensen hebben geen, echt geen kennis van de cultuur van, van golf. Dus we willen dat op een andere manier insteken... Met mensen op hun niveau instarten, opstarten en dan stapsgewijs mensen aan de hand nemen en ze bekendmaken met de golfsport. En dan heeft, heeft... Dat kennis en cultuur <lacht> uh, en het sociale binding zijn er zeer belangrijk bij. Heeft het dan niet vooral met geld te maken ook? Want als de golfer niet naar uw banen komt, dan, ja, dan kunt u fluiten naar uw inkomsten. Daar heeft het zeker mee te maken. Natuurlijk heeft het ermee te maken. Als, je, als, je, als er geen groei is, maar. Daar heeft het uiteindelijk wel mee te maken. Maar als de spelers met 30% groeien in aantal. En het aantal rondes neemt niet toe, dan, dan ben je als branche verkeerd bezig. Dat is onze conclusie. En daarom zijn we begonnen met het uh, Nationale Golfpaspoort. En wat vindt de Nederlandse Golffederatie daarvan? Ik denk, dat wij, ik denk dat zij het een goed idee vinden. Oh ja, dat dat want die, er, dat dat aan die in, golfvaardigheid, daar is natuurlijk toch wel een tamelijk vast inkomen over. Ja, maar dat, dus de, de golffederatie blijft gewoon bestaan. Het vaste inkomen van de golffederatie blijft ook gewoon bestaan. Het golfvaardigheidsbewijs zal ook niet zomaar afgeschaft worden. Dat blijft al wel bestaan. Dit is, het, dit is het stapje voor het golfvaardigheidsbewijs. Dat, daar gaan we ons als golfbaan op richten... en zorgen dat we mensen op een plezierige, goede manier... kennis laten maken met de golfsport. Want je golft eigenlijk met zo'n L op je rug. Dat is een L van les. Ja. <laughs> nou, dat proberen we juist. Dat is op dit moment een beetje gevoel. Mensen voelen zich niet thuis op de golfbaan, en we begeleiden ze daar niet in. En we moeten, ze, moeten meer aandacht geven aan per, per speler, per nieuwe geïnteresseerde... die, die bij de golfsport binnenkomt, om te zorgen dat mensen zich niet met die L uh, op de golfbaan uh, hoeven te bewegen, en dat het op een plezierige manier gaat. Op dit moment is dat voor een deel wel zo, inderdaad. En is het ook een beetje bedoeld om de golfsport van het elitaire imago af te helpen? Ja, het imago... Die, we zijn sport nummer drie in Nederland... En het is eigenlijk gek dat er nog steeds een elite imago omheen lijkt te hangen. Na voetbal en tennis is golf de, de meest populaire sport in ons land. Dus we, we denken dat het wel meevalt. Ons gaat het erom dat we golf, dat de, de mensen die geïnteresseerd zijn in golf... dat we die werkelijk uh, golf laten ervaren zoals het bedoeld is. En Hoeveel is golfbanen de, gaan er eigenlijk meedoen, meneer Klootwijk... met uw nationale u? golfpas? Hoeveel doen er mee? Hoeveel van die banen? Er zijn er nu ze, tussen de 60 en 80 golfbanen enthousiast en positief... Over het uh, initiatief, en dat, dat, dat groeit uh, per dag, het aantal golfbanen, wat positief is over het initiatief. En vanaf wanneer mogen die onafhankelijke golfers of golfers met zo'n nationale golf of golfpas de banen op? We gaan uh, in maart met op een aantal banen beginnen met een pilot, dat is een nieuw product, dat willen we eerst goed testen. En dan verwachten we van de zomer de grote introductie te kunnen organiseren. De dijk zei het al hè? Sorry, de, de dijk zei het al. Ja, als het golft, golf het goed. Ja, dat was het golft golf het goed, inderdaad. Lodewijk Klootwijk van de NVG, dat is de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan. Tot ziens. De gits.fm. Afgelopen week stond woningbouwvereniging Vestia aan de rand van haar faillissement. En Vestia is ook eigenaar van de torenflat in de Wijk Vollehoven in Zeist. En wat treft dat nou? Joost Wilgenhof is verslaggever en volgt al jaren de gebeurtenissen Daarna, in ja. Vollenhoven. Er wordt uh, volop gespeculeerd, gespeculeerd over, de, moet je horen, over de mogelijke gevolgen... voor huurders van Vestia. Maken de bewoners van de Torflet zich zorgen? eigenlijk? Ja, sommigen maken zich echt zorgen. Die denken van, oh jee, als de huur maar niet omhoog gaat... en straks dan uh, wordt er minder schoongemaakt. Of, uh, dus, uh, en daarin worden ze trouwens ook uh, gesteund. Hè, de woonbond die de huurders... Uh, de, de belangen van de huurders behartigd, die zegt het ook van... de huurders mogen daar geen, niet te dupe van worden. En kwamen de berichten over het dreigende bankroet van Vestia... daar is een verrassing? Ja, complete verrassing. Uh, maar ze hadden ook niks gehoord van uh, de huurder zelf. Ze hoorden het via kranten, Twitter en teletekst. Zo vertelt Erik Koekoek. Wij hebben dus uh, van de verhuurder zelf helemaal niets te horen gekregen. En tot voor gisteren dacht ik dat Vestia een zeer gezond bedrijf was... En nu blijkt dat toch uh, ja, 2,5 miljard of zo uh, schuld is... door verkeerde beleggingen in verzekeringen. Dubieuze verzekeringen geloof ik ook zelfs. Dus uh, ja, ik uh, neem aan dat, uh, dat, we, dat we niet allemaal... alle 435 woningen ontruimd zullen worden... Maar... Ja, dat is al toch wel uh, het een en ander in de top van uh, Vestia gaan gebeuren, neem ik aan. Nou, de, de directeur die is al uh, opgestapt, ja. hè? Bij de vorige stichting de SGBB, is dat ook zo gegaan. Er zijn ook een paar mensen met een behoorlijk gevulde portemonnee weggegaan. En vijf uh, leden van de Raad van Bestuur toen opgestapt. Want de SGBB, hè, dat was inderdaad de eigenaar van de torenflat toen die uh, in verbouwing was, hè? Ja. Tijdens de verbouwing ging de uh, SGBB failliet. Ja. De, de verbouwing heeft een tijd stilgelegen, geloof ik, hè? toen met ja. de perikelen. op een gegeven moment kon je zien dat de verbouwing uh, bijna stopgezet werd. Dat zeg maar uh, de werklui die er waren verdwenen. En op een gegeven moment is het, uh, toen het onder de naam van Vestia, uh, zeg maar weer doorging. Toen zag je dat de werkzaamheden weer opgepakt werden. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat het toen ook uh, flink vaart achtergezet is. En dat. Uh, wat mij betreft en ook uh, qua beheerder en qua overname... Uh, hun uiterste best hebben gedaan om er een uh, leefbare en uh, mooie flat van te maken. De SGBB was op het laatst een beetje een rommeltje, zullen we maar zeggen. Deze Erik had het ook over een verbouwing, hè? Wanneer was dat? Dat was in 2009 en dat was ook het jaar dat de SGBB failliet ging en dat Vestia SGW overnam. En uh, de voormalige directeur trouwens van de SGWW die werd uiteindelijk uh, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... wegens oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. En een aantal collega's van hem die, uh, kregen ook fik fikse boetes. En de directeur van Vestia is inmiddels ook opgestapt. Hè? Gaat het daar nog over een volle -over, over, de directeur zelf? Ja, daar gaat het natuurlijk over. Want uh, we kunnen overal lezen dat die man uh, een half miljoen verdiende per jaar... En dan uh, word je al snel als zakkenvuller gezien. Dat staat ook op de website van de torenflat. Daar zijn reacties te lezen als... Uh, kunnen ze deze zakkenvullers nou niet eens in een daklozenopvang opvang... opsluiten voor de rest van hun leven? Liefst op water en brood. Ja, het zijn mooie teksten altijd erbinte. Eerde Koekoek, die hoorden we zojuist zeggen dat Vestia er alles aan gedaan heeft... om van de torenflat een leefbare en mooie flat te maken. Zijn andere bonus dat met hem eens? Nou, er zijn ook wel kritische geluiden. En die gaan vooral over de laatste tijd. Ik vind hun informatievoorziening wat graag. We hebben nu net een uh, brief gekregen van een brandmeldinstallatie die in ons flat zit... die ja. al anderhalf jaar actief zou moeten zijn. Mm -hmm. En nu zeggen ze van ja, wat je er als bewoner mee moet doen. En denk ik van ja, anderhalf jaar, dat is wel een beetje langzaam. Mm -hmm. En er, er is hier achter de torenflat is een parkeerplaats uh, neergezet. Of die parkeerplaats mm -hmm. was er al, alleen je moet ervoor betalen hè? Ja. Er staat ook bijna nooit een auto. Klopt. Wij parkeren hem ook hier buiten. Ja. Dat, uh, we gaan niet betalen voor uh, een plek waar alsnog je banden om die uh, auto vandaan wordt gehaald. Oh, dat jat. gebeurt. Ja, dat is bij ons gebeurd. Dus, uh, de, het geeft geen garantie, want iedereen kan er alsnog oplopen. Mm -hmm. mm -hmm. ja, en nu hebben ze een nieuwe oplossing. Dus nieuwe huurders die moeten verplicht een parkeerplaats bij huren. Zodat, uh, omdat ze het gewoon niet kwijtraken. Nieuwe huurders, ook al heb je geen auto, dan uh, mag je hem weer onderhuren. Maar ja, iedereen. Die... Ook al heb je geen auto. Ja op die manier proberen ze geld binnen te krijgen... zodat de directeur een half miljoen kan verdienen. Het klinkt inderdaad als een poging om snel geld te verdienen, Joost. Is Vestia ja. de enige woningbouwvereniging die dat doet? Nee, ook uh, corporaties als Woonbron en Eindmere die doen hetzelfde. Dat heet de zogenaamde verplichte koppelverhuur... van de parkeerplaats bij een sociale huurflat. Er is ook al eens een keer een huurder geweest in Rotterdam die uh, heeft dat bij de kantonrechten proberen aan te vechten... maar hij is toen in het uh, ongelijk gesteld. En dus zijn nu nieuwe bewoners verplicht om een parkeerplaats te huren... ook als ze geen auto hebben. Ja. En mensen die er al langer wonen, die hebben daar geen last van? Nee, die mogen kiezen. Hè. Dus, dus je kunt gratis parkeren op de daarvoor uh, bedoelde parkeerdekken. Je kunt betaald parkeren uh, op een, uh, achter een slagboom... maar dan kan iedereen gewoon naar binnen lopen. En je hebt ook nog een parkeergarage onder het torenflat. En daar parkeert Sandra Willemsen haar auto... Wij staan in een garage. Dus u betaalt? Ik betaal ja. Voor een lekkende garage en met water erin. En met de. Denk je dat je veilig staat. Achter slot een grendel, maar altijd staat die deur open. Heel vaak kapot. Mm -hmm. Waarom betaalt u er dan voor? Want er is toch plek zat hier? Ja, ik wil wel minder betalen, maar dan krijg je het hoofdkantoor op je dak. Heeft u dat altijd alles gedaan? Ja, we hebben in het begin 1750 betaald omdat het ging verbouwen. En toen was het verbouwd en toen werd het 46 euro. Maar toen was het heel erg lekkage. Dus hebben een paar mensen hebben die 17,50 betaald. Maar dan trek je toch aan het kortste eind. Want uh, ja, je moet toch volle pond betalen en anders kan je eruit. Ging het zover? N bijna wel. Maar er is dus geprobeerd om met een aantal mensen minder te betalen... Dan vestia daarvoor vroeg? Ja, dat ging door de wandelgangen. Maar of ze het überhaupt gedaan hebben, wij hebben het wel gedaan. Maar dan werden we gebeld van, uh, ja, dat klopt niet. Of je kreeg een uh, schriftelijke mededeling. En wat stond daar dan in? Dat je 46 euro en 44 cent moest betalen en geen 17,50. Ik weet niet wat de fout is aan het gebouw, maar iedereen gaat fietsen die dit gebouw overneemt. We zien nou wel weer niet wat, hè? Kan jij niet kopen? Nou, oh, ik zit daar hard over te denken. Ja, hè? Ik denk dat het wel met een paar mensen hier kan doen. Het sfeer zit er goed in. daar. Ja, er kan nog opgelacht worden, ja. Verslag geven Joost Wilgerhoff. Tot volgende week. Ja. Tot volgende week. Ja, ik zeg het niet meer, hoor. Als het hoogt, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen... Duur te dagen duur te duren, als het God, dan golf het goed. Als het God, dan golf het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het God, dan golf het goed op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon in de hand. Laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpelroze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Helder van de kroeg, waar de vader... It's a doctor. aan geloven, morgen wordt de toch weer licht. Als het God, de golf voelt niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur de uren, als het God. De dijk. Als het golf, dat of dat, dat hartstikke goed. Dat zeg ik toch altijd. De Aan het einde van de weg rechts afslaan. Daarna links afslaan. Ooit wel eens door de stem van de er Het bos ingestuurd of de weg kwijtgeraakt op een vliegveld. Borden die duidelijk de weg wijzen, zijn een zegen voor de reiziger. De wegwijzering is dan ook een vak apart. En de wegwijzer koning van Nederland is Paul Mijksenaar. Gisteren bekroond met de prijs van het Fonds Beeldende Kunst. Gefeliciteerd, meneer Mijksenaar. Dank u wel. Kon u ons makkelijk vinden? In het geheel niet. Media Mediapark was geen probleem. Dat stond goed in heel zo aangegeven. Maar daarna stond ik meteen in een verkeerde parkeergarage. En, uh, dan was af... u gestrest? Was u een beetje te laat? Nee, dus ik was nee. zelfs een half uur eerder gekomen. Dat was code oranje, hoorde ik. Dus... Ja. Ik ah, was, en, en ik kreeg gebruikswijzing gebruiksewijzing van, van de redactie van drie kantjes. Toen wist ik dat ik een probleem zou kunnen hebben. <lacht> dus ik ben een kwartier... Ik ook altijd. Dan tel ik er een kwartier bij op. <lacht> ja. En uh, het was niet te vinden. Uh, uiteindelijk met veel moeite en, uh, is het me gelukt. En vooral kreeg ik onderweg nog een aanwijzing. Ik vroeg waar het medecent was. Nou, dat is daar. Ik kan niet missen. Nou, dat, uh, dat hoor ik dus vaak. En als iemand zegt dat kan niet missen... dan weet ik dat ik er nog vijf minuten bij moet optellen dan kom je bij een ingang van een gebouw waar er niks op staat. Dus dan weet je wel dat je het misschien wel bent, maar het staat er niet op. Dus, nou, zo, en dat is, dat is zo typisch. Ja. Zo maak je dat dus altijd mee. En dan staat er, je komt bij het terrein hier op en dan moet je naar het videocentrum, dat is maar verteld... En dan staat er doorgaande wegen. Dan denk je, oh, dat moet ik niet hebben, want het gaat naar Blaricum of zo. Dan ben ik er weer af. <lacht> maar dat had ik er juist. Dus ik bedoel, het doorgaande wegen binnen het, video, binnen het mediapark. Ja. Dat zijn allemaal dingen die... Mensen hebben altijd de neiging die vanuit hun eigen omgeving iets te bewegwijzen. Zo van, dat begrijpt toch iedereen. Maar dat, dat spreekt voor zich, maar dat niet spreekt voor zich. Nee. Een gebruikswijzing spreekt niet voor zich en een gebouw spreekt niet voor zich. Je hebt hulp nodig. En dat kunnen de mensen die een gebouw beheren of een architect maar niet begrijpen. U hebt er een kunstprijs voor gekregen? Voor kunst met een grote K? Ja, het is wel de, uh, de, de categorie vormgeving. Maar goed, ja. toch een kunst met een grote K. Ja, grappig. Dat had ik eigenlijk ook niet verwacht, moet ik zeggen. U ziet het als een ambacht? Nou... Ik zat erover na te denken, natuurlijk, naar de aanleiding van die prijs. Uh, ik vond het leuk, natuurlijk, een uh, prachtige prijs. Maar uh, vroeger was natuurlijk ambacht en kunst, dat was hetzelfde. Hey, Laat zeggen, in de 19e, 18e eeuw was kunst en ambacht, dat was één. Er werd geen, maar geen verschil tussen gemaakt, niet, niet in die mate althans. En dat is pas eigenlijk de laatste 20, 30, 40 jaar misschien, is dat uit elkaar getrokken. En ik heb het gisteren ook in mijn dankwoord gezegd, eigenlijk vind ik deze prijs eigenlijk een erkenning of een soort herkenning dat die twee weer bij elkaar moeten komen. Van uw hand zijn onder meer alle borden op Schiphol? Klopt. 40 miljoen mensen per jaar laten zich door u de weg wijzen daar? 49 moet ik zeggen. Ah, dat schiet op. En dat moet een ongelooflijk machtig gevoel uh, geven. Ja en nee, want als ik op Schiphol rondloop... dan zie ik nog altijd mensen die verdwalen... En is dat een bordje weggehaald dan? Uh, dus dan, nee, dan, dan ja, die, die, nou, die, die, die... ik weet niet waarom, soms spreek ze even aan... Ze zegt, ja, nee, ik weet waar ik naartoe moet, ik moet even een kopje koffie drinken of zo. Dan U gaat me echt mensen achtervolgen en kijken of ja, ze de weg wel weten? Ja, als ik dan merk, als ik, ik zie ze op de plattegrond kijken, die daar hangen... Dan zie ik ze met, vaak als je twee mensen, die wijzen elkaar de weg dan... dan zeggen ze, oh, dan moeten we daar naartoe zijn... Dan moeten ze dus volgens mij rechtsaf en dan gaan ze linksaf. En dan schrik ik zo. Dan denk ik, ja, wat heb ik nou fout gedaan? En dat heb ik dus heel vaak op Schibbel. Dus dat machtige gevoel is ook machteloosheid. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen, van die 49 miljoen verdwa verdwalen natuurlijk altijd. Toch een aantal procent, percentage, dat zijn op 49 miljoen, dus honderdduizenden mensen. Maar het zijn dan ook Nederlanders die verdwalen of zijn het Koreanen? Gewoon <laughs> niet begrijpen. Nee, dat zou kunnen. Nou, Koreanen gaan altijd in een groep met een vlaggetje voorop. Maar uh, <laughs> nee, het zijn bijna altijd Nederlanders en uh, mensen die ook niet zo vaak op Schiphol rondreizen. Dus dat, uh, maar het zijn ook vaak zakenmensen. Als er bijvoorbeeld op Schiphol iets veranderd is. Een zakenman die let daar niet op en die loopt dus ook nog verkeer verkeerd... omdat er een omleiding is of een bouwschot of zo. Dus het is altijd weer uh, zorg. Maar mensen in alle talen begrijpen die woorden? Nou, het staat er in het Engels op. En uh, ik, heb wel, ik stel wel dat Engels, de, de, de, de, de, de algemene voertaal, de lingua is dat officieel van het reizen is. Als je, je Overal ter wereld moet je arrivals en departures en gates... dat, dat overal ter wereld staat het zo aangegeven... behalve het Chinees en het Spaans en het Duits. Dus... Je moet wel wat Engels kennen. Dus eigenlijk kom je met dat Engels heel goed. En dus wij zorgen ook dat we ook de terminologie, ook, dus de, de termen, dat die ook internationaal uh, begrijpelijk zijn. Dus we, we veranderen ook de tekst, we uh, passen de tekst ook aan. Dus het is niet alleen maar pijlen en dingen, maar ook we denken echt na over de inhoud van de, van, de, uh, van de borden. En er verandert dus nog wel eens wat op Schiphol, bijvoorbeeld, of op andere vliegvelden. Want er zijn heel wat vliegvelden in Europa die dat soort bordjes dragen van nu. Hè? Ja, het begint... musea ook. Nou, en een, een, Ziekenhuizen, het, geloof ik? Ziekenhuizen, noem het me op. Uh, er is geen, waar, waar mensen kunnen verdwalen, daar kunnen wij... Daar bent u. Daar ben ik. Ja. Zijn er <laughs> basisprincipes? Uh, nou, ten eerste, niets veronderst, bekend veronderstellen. Alles aannemen dat niemand iets weet. En, daar kom je, als, en, dan, en consistent, zoals dus als je eenmaal begint met naar het videocentrum te verwijzen... Tot in de laatste snik vollaan en op het videocentrum het woord videocentrum zetten. Of in een ziekenhuis centrale hal verwijzen. maar ook in een centrale, een grootbord centrale hal. Architect zegt van ja, maar dat begrijpt toch iedereen dat dit centrale hal is? Nee, nee, niet dus. Want, uh, dus niet zo. Dat zijn een paar van die regels. Uh, en als je daar dus. daar kom je een heel end mee. En heel veel gezond, gezond verstand. Gewoon van. vooral niks aannemen. Nou, zijn er zijn ook wel eens ingangen om de hoek of. Uh... Half ondergrond? Nou, daarvan zeggen wij, van, uh, uh, dat is ook zoiets. Wij zeggen tegen een architect, maak de ingangen aan de voorkant. En dan begint, iedereen te, logisch, dan begint iedereen te lachen. Nou, ik, ik kan u heel wat gebouwen uh, noemen waarvan wij. waar de gebouw, uh, de ingang aan de achterkant zit. Waar dus bij borden naar de ingang, naar de ingang, naar de ingang o, o, helemaal omheen moeten leiden. Omdat de ingang aan de achterkant zit. Ah, als nu met het koude weer. Dat je niet het café via de normale deur in kan. Maar dan moet je even een klein deurtje in. Anders dan toch te veel. Ja, maar, ja, maar zeker als je natuurlijk. Uh, maar mensen hebben een gevoel. Die, mensen hebben een heel groot gevoel. Van, we hebben onderzoek gedaan waar mensen. Uh, naar, naar, naar gebouwvormen. En waar denkt u dat de ingang van dit gebouw is is. En dan wijzen ze allemaal precies dezelfde kant aan. De, de, de dominante kant, dat dus een grote... En dus niemand wijst natuurlijk de zijkant aan. Maar dan zie je, de architecten hebben daar een hele andere... die willen iets anders, denk ik, of zo, of iets speels. En dan je, je moest dat... even in die gebouwen waar die ingang verkeerd zit... Uh, nou, ik herinner me het hogeschool in Amsterdam... die oude belastingkantoor, die een mooie majestueuze ingang... dat vonden ze onpraktisch, moest je trappen op. Dus de ingang zat aan de achterkant. In zo'nzelfde zelfde sneeuwstroom vanochtend heb ik daar... eens een kwartier twintig minuten, uh, want ik moest daar een lezing geven... twintig minuten staan zoeken, want dat stond niet aangegeven. En ik was dacht, gelukkig te vroeg. Uh, ja, dan, ik was uiteraard weer een kwartier te vroeg. <het> dan was ik vijf minuten te laat. Ja. In de supermarkt bijvoorbeeld uh, moet je ook uren zoeken naar een blikje tomaat. Puree. Ja, dat, nou, dat, dat is een van de terreinen waarvan ik denk... dat, dat, is, dat is nog onontgonnen terrein. En ik denk dat supermarkten nog het, een oude, verouderd concept hebben... van uh, laat mensen maar lekker dwalen, dan doen ze meer hun karretje. Maar dat, dat zou dat is, kunnen natuurlijk. Ja, nou, maar dat is maar heel gedeeltelijk. Want uh, de irritatie op een gegeven moment zo, zo groot... Uh, ik denk dat, uh, dat ze nog liever dan, een gegeven moment, dan gaan ze weer naar de groenteman om de hoek. Maar dan vragen ze gewoon uh, het fruit en iemand doet het ah, op de dat weg. Zo. Je, maar het, de mensen die blijven in de supermarkt die weten na verloop van tijd precies waar wat ligt. Ja, maar dan, dan gaan ze ook niet spontaan nog iets erbij kopen... Maar als je dan, dan, heb je de, als je dan naar zo van zo'nzelfde keten een andere winkel in een andere stad... is die je weer heel anders. Dat begint het weer opnieuw. En dat is zo irritant. En dus die, die, uh, je, ik bedoel, je hebt ook niet zoveel keus meestal. Hè? Dus uh, Je gaat er wel naartoe, je doet je boodschappen... maar ben je, toch, je bent toch on ontevreden erover. Je nee, bent de IKEA terecht natuurlijk. Dan moet je gewoon van het begin aan het eind de hele winkel doorlopen. Ja, maar de, de, de, de, de, de, de, we, we werken voor IKEA. Meer mag ik er niet over zeggen. Maar dat lossen we ook wel op. Oh, dat gaat veranderen. Maar de supermarkt, dat is of nog. Wanneer een... gaat het veranderen? Ik, kan de machten, ik, kan, ik weet het ook niet en ik kan er ook niks over zeggen. <laughs> Uit hoeveel lettertypes kun je kiezen als ontwerper? Ik geloof 80.000 of zo. En hoeveel gebruikt u daarvan? Tien. En dat zijn letters die. Oh, wacht even, er, er komt nu een weidevogel langs. Dat zijn letters die. Goed leesbaar zijn. En vooral voor oudere mensen. En, uh, en bijvoorbeeld uh, cijfers hebben waarbij de 3 niet op een 8 lijkt, en de 8 niet op een 3 en de 6 niet op een 8. Want er zijn heel veel alfabetten die dat niet doen. Die, die, die zijn wel leuk om te zien, hebben een boekomslag of zo. Maar op een vertrekbord op, op Schiphol of, of waar dan ook, of bij de stations, in de, ja, dan wil je niet 13:48 uh, lezen voor 18 uur 43. En gebruik je dan voornamelijk hoofdletters of voornamelijk kleine letters? Kleine letters met een beginhoofdletter. Want de mensen lezen geen letters, maar ze herkennen woorden. Ja, u bent uh, min of meer vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe station in Arnhem. Dat betekent echt dat het vak volwassen is geworden, wat u boeft. Ja, want uh, de, uh, wij, wij hebben gemerkt dat wij, uh, ons, wij hebben een missie bij architecten. Die moeten we overtuigen dat als ze nou een goed helder, intuïtief heet dat tegenwoordig, intuïtief gebouw inzetten, dan hebben ze minder borden nodig. En dat is natuurlijk iets aantrekkelijks, want architecten hebben een hekel aan borden. Zeker in onze borden, want die knallen er altijd lekker uit. En uh, Ben van Berkel, is de architect van Arnhem Centraal... die heeft uh, ons uitgenodigd. Die, die vond dat ook. Die herkende ons, onze, onze idealen, onze missie. En die heeft me uitgenodigd om in een vroegtijdig stadium al over het station na te denken. En dan praat je over de flow en de routing, heet dat dan. Nee, dus waar moeten de taxis plaatsen komen? Waar kan iemand afgezet worden? Waar komen de bussen te staan? En dat was eigenlijk voor het eerst in mijn carrière dat ik eigenlijk in een heel vroegtijdig stadium, vroeg stadium uh, bij het ontwerp... wat ja, niet qua vorm maar gewoon de routing in een gebouw betrokken werd. En zo moet het. Daar moeten we naartoe. Die prijs kreeg u terecht. Gisteren de Europrijs van het Fonds Beeldende Kunst voor zijn wegwijzers. Overal, ter land, ter zee en in de lucht zou ik bijna willen zeggen. Informatieontwerper Paul Meixenaar. Dank. Ja, volgende keer nog het videocentrum. Ik hoor dat ik de bestemming bereikt. Tot twaalf uur nog de onstuitbare opmars van de kleine auto... en de favoriete natuurgeluiden van de vroege vogels. Na het nieuws met Dorrel Megens.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 Met die nieuwe techniek wordt het gezonde prostaatweefsel niet aangetast... en is er minder kans op complicaties, zoals blaas- of darmbeschadiging. Elk jaar krijgen 10.000 Nederlandse mannen prostaatkanker. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. In het noorden en noordwesten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Vooral in het noordwesten is veel sneeuw gevallen. Heeft het verkeer veel last van de sneeuw. Fiets op de A6 Emmeloord in de richting Jouden. Staat voorknopend Jouden drie kilometer na een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen langzaam rijden over drie kilometer tussen Akersloot en Heilo. Op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat een auto stil bij Spaanse polder. Die blokkeert daar de rechter rijstok en er staat inmiddels twee kilometer file. Dit is de gids fm. Met Felix Burgers. de Tijdgeest. In Tijdgeest bericht Simone Wijmans over digitale ontwikkelingen. Vandaag de webwereld van Erwin Blom. Die houdt zich al jaren bezig met media-innovatie... en stond in zijn tijd als hoofddigitaal bij de VPRO... aan de wieg van de populaire muziekwebsite 3 voor 12. Blom viert een feestje, want er zit precies vijf jaar op Twitter. Tijdgeest, de webwereld van... Erwin Blom, 15.000 volgers... Altijd online. Altijd? Niet als ik schaats. <laughs> Niet als je schaats, in deze periode wel, uh, best wel vaak waarschijnlijk dan. Natuurlijk. Ja, zoveel mogelijk en zelfs dan is het nog heel erg leuk, want als je bijvoorbeeld heel vroeg bent, een van de eerste bent die gaat, scha die gaat schaatsen, is het heel erg leuk om met je mobiele telefoon even een foto te maken, zodat je andere mensen die nog moeten werken heel erg jaloers kan maken. Je hebt nu ongeveer 15.000 volgers op Twitter. Ik zag laatst dat je vijf jaar nu precies op Twitter zit. Waarom ben je ooit begonnen? Uh, ik volg heel veel buitenlandse uh, media die over nieuwe media vertellen. Dus ik heb ergens toen gelezen dat er iets was dat Twitter heet en wat leuk zou zijn... Mijn eerste tweet in, uh, uh, in 2007 was bed kopen, Want Twitter vroeg toen, what are you doing? Nou, ik ging een bed kopen. Ik had toen eerder gezegd ook geen flauw benul. Dus ik heb de eerste paar maanden heel weinig gedaan. Omdat, ja, uh, niemand zei wat terug. En ik wist ook niet hoe het werkte. En ik was, uh, in, in maart was ik in Amerika op een festival, een evenement dat South by Southwest heet. En daar is het eigenlijk heel erg groot geworden. Dus daar leefde het heel erg. Toen voelde ik hoe handig het kon zijn om met elkaar informatie uit te wisselen. Te weten wie waar is, op welk moment, wat mensen aan het doen zijn. En voor mij is dat eigenlijk het startpunt geweest waarna ik niet meer gestopt ben. Want je bent nu ook bezig met een boek, The Real Time Revolution. Waar gaat het over? Ik neem eigenlijk Twitter als startpunt. Maar Twitter staat wat mij betreft voor, voor veel meer dan die berichtjesdienst die er is. De afgelopen vijf jaar heb je gezien, het geldt ook voor Facebook... maar ook voor Hives en allerlei andere, andere dingen... dat we met z'n allen, overal en altijd... Uh, kunnen communiceren en met elkaar in verbinding staan. Uh, dat heeft veel grotere uh, impact uh, dan uh, sommige mensen zien. Want die zien Twitter als dat ding van die berichtjes. Maar het zorgt ervoor dat bedrijven opener moeten gaan uh, communiceren. Uh, het zorgt ervoor dat bedrijven op een andere manier met hun klanten om moeten gaan. Het zorgt ervoor dat de overheid anders moet gaan functioneren. Dus Het is mijn overtuiging dat wat, een, een, wat, wat is begonnen als een kleine berichtjesdienst en later zijn die elementen overgenomen door Facebook en LinkedIn en et cetera... Uh, dat dat een veel groter impact heeft dan alleen, uh, uh, alleen Twitter. Want we zijn continu real-time bezig. Altijd live, altijd op het moment dat het gebeurt. Ja, dat zorgt er dus voor dat waar ik vroeger... Uh, moest wachten tot een journalist mij vertelde wat er gebeurde. Zie ik nu, als er ergens een brand is of een ongeluk... of iets anders belangrijk, zie ik het op onmiddellijk op Twitter langskomen. Uh, maar als je het nu over ijs hebt... vroeger, als ik wilde gaan schaatsen, kon ik niet weten waar het goed was. Nu heb ik een hashtag, hè, dat hekje, uh, hekje natuurijs. Daar zoek ik op. En dan krijg ik onmiddellijk allerlei berichten van mensen... die tegen mij zeggen van Hé, het ijs is goed in Ankerveen... of het ijs is goed in Korte Hoef. Dus dankzij uh, dat gegeven dat iedereen altijd en overal online is... Ben ik beter geïnformeerd als ik was gaten. En het is niet alleen een fysiek boek, maar ook online uh, gaan jullie bezighouden met die Real Time Revolution. Klopt. Het, is, uh, het idee ervan is dat we uh, alles eigenlijk uh, publiceren. Dus ook real-time publiceren, zou je kunnen zeggen. Dus als er een, een hoofdstuk af is, komt het online. Ook komt het later misschien pas in een boek. Of als we een interview doen met, met mensen over... wat betekent dit nu voor, jou, voor jouw vakgebied, voor de sport of voor de overheid... of noem maar op. Uh, als het interview gedaan is, komt het hele interview online. Misschien komt er een deeltje van uiteindelijk in een boek. Maar eigenlijk probeert het hele proces uh, ook real-time uh, te publiceren. Ja, je bent de hele dag online. Onder andere houd je je bezig met fast-moving targets. Een eigen tv-programma en website ook. Ja, dat is een, uh, een platform over innovatie op het gebied van media, communicatie en technologie. Dat is een onderwerp wat me fascineert. Uh, wat we daar proberen te doen is trends signaleren. Uh, vervolgens kijken wat betekent dat dan. Wat betekent een bepaalde trend voor de gezondheidszorg of voor de sport? Of voor, uh, en daarna nog een keertje. En als je er iets mee wil... Uh, hoe zet je het dan in? Wat kun je ermee? Dus het heeft zowel visie als praktijk. Dat proberen we ermee te doen. En het is dus ook een programma, een televisieprogramma op de internet. Klopt, uh, een van de programma's is, uh, is TopNames, waar we iedere uh, dinsdagavond live en daarna on-demand met uh, nou ja, wat wij kopstukken noemen uit, uh, uit onze wereld praten over de invloed van de digitalisering. Dat kan de ene keer gaan over de invloed van de digitalisering op, uh, op uitgevers en de boekenwereld. We spraken uh, recent met uh, Oscar van Gelderen uh, van Lebowski, maar het kan ook zijn met Gerard Dielissen van uh, NOC NSF over wat betekent het betekent voor de sport. Dus uh, ja, uh, is... een interessant programma. Uh, te gast. Hebben we hier Jeroen, Jeroen van der Herb, klanten variërend van 92 of 9292 tot Bolens tot Albert Heijn. Een heel breed, uh, breed spectrum. Ja. Of zo ervaar je het zelf niet? Uh, nee. Nou, het interessante van deze tijd is eigenlijk dat je steeds minder websites uh, bezoekt. Maar dat eigenlijk het, het, het, het waardevolle nieuws of de waardevolle berichten... of de waardevolle uh, filmpjes uh, naar je toe komen. Uh, hoe komen ze naar je toe? Nou, in mijn geval dus heel erg via, via Twitter. Omdat mensen erover vertellen en ze wijzen mij op wat zij mooi en waardevol vinden. Maar ik heb ook favoriete sites natuurlijk. Ik bedoel, ik vol, als je van technologie houdt zoals ik... dan is ReadWrite Write, Web, als een Amerikaanse site heel waardevol. Want die, die, die volgen aan de ene kant heel erg de actuele ontwikkelingen, maar niet heel erg heigerig. Ze vertellen er ook bij uh, waarom het belangrijk is en wat het betekent. Dus Read, Write, Web is wel een favoriete site van me. En muziek online, waar, hoe zoek je dat? Waar zoek je dat? Ik heb een geschiedenis bij de VPRO, Ik heb aan de wieg gestaan van 3 voor 12. Dus dat blijft een van mijn favoriete sites. Hebben net een prachtige nieuwe site neergezet. Uh, andere, er zijn in Nederland veel goede dingen. 22 Tracks is een mooie, uh, Shuffler FM is een hele goede. Het zijn eigenlijk allemaal sites die helpen muziek te vinden en ontdekken... in die ontzettende overvloed die er is. Want dat is nu, natuurlijk nu wat er aan de hand is. En dan mag Spotify er eigenlijk niet bij ontbreken. Dus als er muziek gaat, is dat rijtje is voor mij heel belangrijk. This Is My Jam is ook een uh, leuke muzieksite uh, waar je aan de ene kant op sites heel veel muziek kunt hebben, dwingt deze site je om één nummer uit te kiezen wat je aan je vrienden wil laten horen. Dus je, één, je mag één nummer tegelijk live zetten. Het nummer wat ik hier nu heb staan is van, uh, van Jack White, die is uh, van vroeger van de White Stripes, die bestaan niet meer. En die heeft een nieuw nummer uh, uitkomt met een nieuw album. En het nummer, dat nummer dat heet uh, A Love Interruption. Het mooie van het nummer vind ik dat uh, Jack White uh, heel erg uh, uh, uh, hij heeft heel veel gevoel voor het verleden, dus hij heeft heel veel uh, gevoel voor traditie in de blues, in de rock en et cetera, maar hij weet toch altijd zijn eigen tijds uh, geluid uh, aan mee te geven.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 Me how it's all my fault Yeah, I won't let love disrupt Corrupt or interrupted Jack White, ex-bandlid van de White Stripes met A Love Interruption. Een favoriet van Erwin Blom. En alle genoemde links vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. De Het geluid van een grommende das. Of gewoon van een schaapskudde. Wat is uw favoriete natuurgeluid? Op de website van Vroege Vogels kunt u tot vanmiddag twee uur stemmen op uw lievelingsgeluid. En verslaggever Jan Peels ging alvast de straat op om meningen te peilen. Wat mijn mooiste natuurgeluid is, nou dat is, ik woon uh, aan het weiland. En als de koeien daar staan te loeien en ik hoor de kikkers in de vijver, in de, of in de sloot daarvoor zeg maar... Dat is mijn mooiste natuurgeluid. Dan lig ik in bed en dan hoor ik die kikkers. Dan word ik helemaal gek. Eigenlijk vind ik donder wel mooi. Oh, ja, dat vind ik zo indrukwekkend. Ik heb al diverse keren wat ijsvogels gezien. Van dichtbij en wat verderaf. Maar die hebben een heel apart geluid. Als ze aankomen konden ze zich aan. een vrij uh, schril geluid. Dus een soort roep als ze eraan komen. En dat is dan, uh, die combinatie is echt heel mooi. En ik het koolmeisje? Ja, dat vind ik geweldig. Dat geeft mij het gevoel van lente. Ja, dat vind ik zo'n mooi geluidje. Echt. Ja, vind ik echt een mooi vogeltje. Ik heb gehoord op dat ik moet het op de sonore geluid horen. En dan gewoon lekker een keffende hond die in een bos ergens iets ziet en dan daarop reageert dan. Ja, dat is het mooiste. Het is morgens vroeg eh, wakker worden. Als je dan prongelijk is vroeg wakker wordt, heerlijk. In het voorjaar, mierel, wauw. Als ik langs zee loop en ik hoor dat water zo uh, naar je toe komen... dat vind ik een heel mooi geluid. Heel rustgevend ook. En een paard vind ik ook mooi, dat gehinnik. ik. En de specht als ik achter in het bos loop bij ons. Nou, ik woon helemaal midden in de natuur. Boven Leeuwwadden, dus tegen de Waddenzee aan. Dus dat is uh, water. En uh, het gresselen van het, het water over uh, het zand en de steentjes bij de Rijn en de Waal. Vind ik het mooiste geluid, ja. Wat ik mooi vind, dat is die, die, dat, dat beest dat, uh, dat altijd dan zijn dingen spreidt, weet je niet? Een pauw. En, en, en die geeft dan een onnoemelijk geluid. Als ik dan ergens zit en dan, en dan hoor ik dat, dan denk ik, och, hier in de buurt zit er eentje. Doe mee. Tot vanmiddag twee uur kunt u uw top drie van het nog doorgeven via vroegevogels.nl. En zondag wordt de winnaar van de stemming bekendgemaakt, het winnende geluid. Bij mij zit presentator Janine Abbring. Goedemorgen Janine. Goedemorgen. Heb je enig vermoeden van de eerste vraag? Uh, wat er in de top drie staat? Nee, oh. nee. wat is jouw favoriete geluid? Ah, oké. Okay. Mijn favoriete raad. Ja, Je moet op de sidecar er drie invullen. Uh, de stemming is trouwens speciaal voor jullie verlengd... want eigenlijk konden mensen stemmen tot afgelopen woensdag... maar we hebben het nog een beetje opgerekt. Dus Super. het kan nog tot vanmiddag twee uur. En zo uit mijn hoofd heb ik gestemd op uh, een spinnende kat. Dat is een heel rustgevend uh, geluid. Mm -hmm. En regen op een bladerdak. En uh, mijn ultieme favoriet... Is toch wel. Uh, dit zijn. Dit... Hier staat onder. geluidsfragment. Oh, spannend. Oh, wacht. Schapen, <laughs> ja? Het is een eekhoorn. Oh, oh oké. Okay. Die had ik er niet uitgehaald. Nee, hè? Met al die vogels erbij. En, jou, jouw en mijn nummer één was een. Uh, ja, en dat is wel heel relevant op dit moment: een uh, knappend vuurtje. Omdat je zin hebt om bij die kachel te, Omdat te zitten. Kachel Omdat je zin hebt om bij de kachel te zitten. Een beetje wel, ja. Hoe komen jullie al die geluiden? Um, die in die top staan bedoel je? Of hoe komen dat eigenlijk aan die geluiden? Al die, al die geluiden, die, uh, uiteindelijk heb je ze gerangschikt. Maar hoe ja. kom je erin staan? Um, wij Ga kom... je dan de, de, de wij in? Om ja, in, in onze vrije raar? tijd lopen alle verslaggevers ja? en presentatoren van Vroege Vogels... rond met een uh, microfoontje en uh, nemen voortdurend alle geluiden op. Nee, die geluiden, we hebben een enorme database natuurlijk. Vroege Vogels is een radioprogramma wat, nou ja, alle radioprogramma's draaien om geluid. Maar bij ons is natuurbeleving kan je niet beleven zonder geluid. En dat hoor je natuurlijk elke week heel duidelijk en dan kom je dan in, in, in Vroege Vogels. Top, en, en, en die geluiden zelf die komen natuurlijk ook wel van CD's. Hoor. Je hebt natuurlijk ja, geluidenjagers. Uh, Henk Meulsen bijvoorbeeld is zo'n man die geluiden opneemt in de natuur. Mm, en onze luisteraars. Mm, mm, mm. Ah, sorry, Wim Oude en Dat is een uh, autoliefhebber. Ga ah. door. <laughs> Nog een, een geluid wat niet in onze top 40 nee. staat. Maar hoe nee. kom je dan aan die top 40? Je uh, dat? Uh, uh, ja, luisteraars hebben gewoon hun favoriete geluiden kunnen insturen. En daar hebben we een selectie van gemaakt. We hebben een aantal vogels uitgefilterd. Gefilterd. Want we hebben natuurlijk uh, ja, al onze vogeltop 100. Dus uh, we moeten voorkomen dat weer de top 10 alleen maar uit vogels bestaat. Daar hebben we een selectie van gemaakt. En dat zijn uiteindelijk 67 geluiden geworden... waarvan we een top 40 gaan samenstellen. Er, is nou ook een, een, er zijn ook van die nare geluiden, zoals deze. Zoemende mug. Ja, toch vinden een aantal mensen dat ook een mooi geluid. Dat is een hommel, dit. Oh, is een hommel. Ja, dat is oh, bijna niet het... te horen. Nee. Maar, uh, ja, het, het, het, het, ik, ik ga proberen op te zoeken of ik die hommel... kan oh. laten horen wat dit Oh, dit is duidelijker, de hommel, ja. <laughs> dat is absoluut een En dit? Is dat het krakend ijs? Nou, het vervelende is, er staat een plaatje bij. Dus ik heb geen idee wat voor dieren het moet voorstellen. Nee, het zijn niet ja. allemaal dieren. Hè. Het kan ook de branding zijn. Het kan donder en bliksem zijn. Dus het hoeft niet per se een beest te zijn. Het mag ook voetstappen in de sneeuw zijn. Krakend ijs bijvoorbeeld. Echt, ja, natuurgeluiden. Dus maar geluiden, die die je... geluiden, zoals die mug en die, en die hommel en zo... dat zal me niet goed scoren. Die zijn scoren, ook wel. niet heel hoog geëindigd. Nee, hè? nee, nee. nee. hebben toch mensen raar? Als bij. mensen moet je toch een positieve associatie hebben bij geluiden. Denk ik. Hoewel donder en bliksem, veel mensen zijn er bang voor. Toch, uh, toch een redelijk uh, topper is uh, geworden. Tenminste, uh, in de tussenstand dan, hè? Ja, dit is de mug. Ja. Ik heb hem gevonden. Wat, maar wat, is is jouw, wat is jouw favoriete geluid dan? Ik heb nog niet erover nagedacht, moet ik okay. eerlijk zeggen. Nee, wat is dit dan? Hoor je dit? Ik hoor het heel zachtjes. Ja, een van strak. de zachtere geluiden die bijstaan zijn, zijn, zijn bijvoorbeeld de het, poepende het, het, rupsen. Die hoor je nauwelijks, maar het is wel een heel grappig geluid. Je kan je vooral in het voorjaar horen. Ja, en deze? Weet je dat ge... Volgens mij één van de favoriete geluiden. Ja. Ja, jij zit een beetje te vissen naar wat er zo al. Uh... Zou die in de top drie kunnen staan, deze? Ja, we hebben, dit is een nachtegaal, en we hebben een aantal vogels toch geselecteerd, maar we hebben ook, ze ook een beetje gegroepeerd. Dus je kan ook stemmen op weidevogels bijvoorbeeld. Ja. En uh, de merel zit ertussen. Maar en sta, ik ga niet zeggen. Sta, hij ah, staat in de top tien, zal ik je hij, geven. Hij staat in de top tien. Ja, okay. Voorlopig, ja. hè, want nou, mensen kunnen nog, nog stemmen Het dus is krekel. Wow. Hoor jij die krekel? Ik hoor hem nog, ja. Hoor jij hem niet ja, ik hoor meer? absoluut niet meer. Hoor jij hem? Wim? Hoor jij die krekel nog? Hoe klinkt een krekel? Hoe klinkt een krekel? Nou, zo dus. Nou, zo klinkt een krekel. Ik zal hem nog een keer laten horen. Nog niet weer die koe doen, per ongeluk. Ja. Zeg hartelijk dank, Janine. Veel plezier. Aanstaande zondag. Janine Abring. Zondag wordt de winnaar van de natuurgeleide top 40... bekendgemaakt in Vroege Vogels vanaf 8 uur op Radio 1. Radio 1. Het totale aan autoverkopen blijft dalen... maar de kleine auto is aan een onstuitbare opmars bezig. De meeste merken komen met van die nieuwe kleine modellen... Het kleinste soort eigenlijk, autojournalist Wim Wering kent ze allemaal. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Welk model is een goed voorbeeld van het succes van een kleine auto? Nou, de afgelopen zes jaar, zeven jaar... is de trio Peugeot, Citroën en Toyota... wel de kampioen geweest van de nieuwkomers... die dat segment eigenlijk verder gedefinieerd hebben. Maar in zijn algemeenheid is het een explosief groeiende klasse eigenlijk... die kleine auto's... Totaal gaat dit jaar de verkoop in Europa met 7,5% naar beneden. Maar uh, die klasse die gaat van 1,2 miljoen naar 1,6 miljoen, miljoen. Dus het is niet alleen in Nederland met zijn fiscale voordelen dat het een succes is. En die en auto's zijn, zijn natuurlijk zo populair vanwege het feit dat ze makkelijk wendbaar zijn. Hè? Ze zijn makkelijk wendbaar, maar ze zijn ook uh, zeg maar inhoudelijk zijn ze beter geworden. Er zit meer, meer techniek in, er zit meer comfort in, er zit meer luxe in. En uh, de laatste toevoeging in die klasse, dat is die Volkswagen Up!, uh, een, een beetje vreemde naam, maar het slaat kennelijk wel aan. En dat is niet één model, maar dat is een hele reeks modellen. En dat is weer een volgende stap in, in hoe die klasse zich verder ontwikkelt en zeg maar volwassener wordt eigenlijk. Tweeduizendvierduizend, ja Een terreinautootje, een elektrische versie. Uh, er komt nu een automatische versie. Er komt een bestelwagentje van. Dus er komen ook carrosserievarianten van één fabrikant en dan ook nog eens een keer Seat en Skoda varianten. Dus wat dat betreft een, een, een, een verrijking van die Makkelijk te parkeren en eh, minder benzineverbruik, waarschijnlijk. Het, het, dat is waar het, zwaar het helemaal op gaat. Het, uh, het brandstofverbruik en daarmee de CO2-reductie Die uh, is daar heel duidelijk. Die auto's lopen uh, achter elkaar eigenlijk probleemloos 1 op 20. En dat zijn waarden die uh, 5 en 6 jaar geleden nog niet gehaald werden. Nou had je vroeger ook van die kleine autootjes toch? Ja, het was uh, zeg maar 10 jaar geleden, was het toch een beetje de. Ik wil niet zeggen de armoeklasse, maar toch wel de hele povere klasse. Er waren een paar auto's, met name uh, uit Japan. De Suzuki Alto en zo. En de, de oude Fiat Panda. Uh, ja, dat waren hele simpele autootjes. Uh, die een bepaald publiek aanspraken. die eigenlijk uh, tevreden waren met de minste. Uh, maar inmiddels wil dat publiek wel naar kleine auto's overgaan. maar ze willen ja. wel dat comfort van die grote auto's hebben. Waarom en... moeten ze extra's bijkopen, natuurlijk? Dat is natuurlijk het hele punt. Uh, de fabrikanten die uh, adverteren dan met scherpe prijzen. Die Volkswagen Up vanaf 8500 euro. Maar als je die bestelt, moet je twee jaar wachten. Want die moet speciaal gemaakt worden. Want die past niet in het productieschema. En dan kom je al gauw dat zo'n auto 11, 12 of zelfs 13.000 euro kost. Als al die accessoires, uh, airconditioning, uh, uh, audio-installaties, uh, uh, snellere motoren en, en wat dan ook. Als dat uh, er ook en zonder toeters en bellen, wat kost die dan? 8500 euro. 8500 euro. euro. En verdwijnen door de populariteit van die kleine auto's, de grotere modellen dan? Uh, <kwijnt> er is die trend van wat ze dan in goed Nederland zeggen top-down uh, en, en downsizing ook de grote klasse de grote middenklasse die begint zo langzaam aan het uit te sterven uh, dan heb je die klasse van de volkswagen golf uh, die is populairder geworden doordat de mensen van die grootouders naar beneden zijn gestapt maar de golfrijders die zijn naar de polo klasse afgedaald en de polo rijders om ze even bij volkswagen te blijven die dalen dan af naar die volkswagen up en dat zie je ook bij peugeot met de 308 en de 207 en dan de 107 bij alle merken zie je een, een zeg maar een een verkleining van de auto's voor consumenten die eerst in grote reden. En wat is de volgende stap? Is dat een pausmobieltje? zo? Uh, nou een zittetje? Uh, het het een zittetje niet, maar twee zittetje toch wel. De auto-industrie is uh, beslist creatief. Want de volgende generatie van deze kleine auto's zal toch weer wat gro groter worden. Dat is ook zo'n trend, hè. dat groeit dan. Dan lijkt het wat meer te worden. En dat hebben we afgelopen het Frankfurt Auto-tentoonstelling gezien. Uh, twee zits van Renault, van Audi, van Paas. Uh, uh, Volkswagen, uh, allemaal. En, en, ja, iets voor de, echt voor de stad. Want deze auto's waar we het nu over hebben... die we vroeger stadsautootjes noemen... zijn eigenlijk veel volwassener geworden. En mag je niet meer stadsauto noemen. En dat zijn weer twee zitsauto's voor het hele binnen, binnen de stadsmuren verkeer, Al dan niet elektrisch. Autojournalist Wim Oudeweer hartelijk dank. Graag tot volgende week. Rij voorzichtig. Wat valt er nog te buizen vanavond? Nou, Er is geen Zembla, maar wel Reporter International op Nederland 2. En De aflevering van Reporter gaat over huurlingen. Private beveiligers die militaire opdrachten uitvoeren. En ook in ons land kent een groeiend aantal bedrijven dat zich hiervoor leent. Het bedrijfsleven en ook de Nederlandse overheid maken gebruik van deze firma's. Een reporter duikt in de wereld van de nieuwe huurlingen... en volgt ze bij de training en bij de operaties. Om vijf voor half tien op Nederland 2. Daarvoor om vijf voor negen op dezelfde zender de ombudsman. Die behandelt de klachten van ZZP'ers die vinden dat hun privacy geschonden wordt door de kamers van koophandel. Als ZZP'er word je namelijk verplicht om je in te schrijven bij zo'n kamer. En daarmee is dan je privéadres openbaar, want iedereen kan dat opvragen. En misschien nog kan hij waar zijn op Nederland 1 om half elf en aansluitend Pauw en Witteman. Misschien lees ik ook wel een boek, Jurgen van den Berg. Uh, is op komst, maar die zit vast in een ongelofelijke sneeuwstorm. Ik heb inmiddels mijn favoriete geluid, dat is dit. Je kunt nog stellen tot, uh, tot twee uur vanmiddag. Ik vind het ook van die leuke beestjes, ezels. Vind ik echt een, uh, ze maken een geluid als een, uh, als een weerwolf, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is weer niet zo. Hey, Jurgen, No, no, nou? no, no, hè. De ezel bij uitstek natuurlijk. Dat toch? was wel een hele leuke. Pipo de Klauw. Super. Met people. Uh, De NOS gaat nog meer aandacht besteden aan de website. De hoofdredacteur van de NOS, Marcel Glauw, komt daar zo meteen bij ons over vertellen. En in stand.nl om half twee de stelling. Kinderen met obesitas die moeten, hun, moeten een maagband kunnen krijgen. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. Ik, kan niet Ik ga dat je niet. luisteren. En wie nog meer? Wie komt er nog meer dan? Ernst van Heurn komt daarover vertellen. kinderchirurgie, Academisch Ziekenhuis Maastricht. Surf naar de gids.fm. Zondagmiddag, kwart over twaalf, de perstenibude. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen Sport- en Mediaweek.